10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis wil alle speciale rookruimtes in de horeca... binnen twee jaar sluiten. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van de Telegraaf... dat hij dat morgen in de ministerraad zal voorstellen. Het is een reactie op de uitspraak van het gerechtshof half februari... dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden niet toegestaan zijn. Die uitspraak kwam voor veel horecaondernemers als een verrassing... omdat ze net voor veel geld speciale rookruimtes hadden laten aanleggen. Door het voorstel van Blokhuis krijgen ze nog twee jaar uitstel. Voorstanders van een referendum over de donorwet hebben de eerste horde genomen. Ze hebben binnen een dag 10.000 handtekeningen verzameld...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 De lijst met inloggegevens en wachtwoorden van honderdduizenden Nederlanders... die in de loop van de jaren her en der zijn gelekt... zijn nu toch op internet verschenen. Vorige week dreigde dat al, maar de man die de gegevens had verzameld... zag dat toen vanaf. De gegevens zijn deels afgeschermd. Volgens de dader is zijn actie bedoeld om mensen te waarschuwen... dat ze hun gegevens goed moeten bewaken.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 Het weer. Vanavond de opklaringen en vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen is het vrij zonnig, er zijn wel wat stapelwolken... en dan wordt het 12 tot 16 graden. In het weekend wordt het nog iets warmer, plaatselijk 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Beste ondernemer, financier of adviseur... wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjag gewoon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen.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 langs de lijn en opstreken met Herman Wechter en Gert van het Hof hoe is het toch met Nicky Terpstra? Na zijn historische overwinning in de Ronde van Vlaanderen is hij klaar voor Parijs Roubaix. Dat hoort u zo meteen. The Breakfast Club of Ferris Bueller's Day Off. Het zijn filmklassiekers uit de coming of age genre. Ja, gaat de nieuwe en veel geprezen film Larry Bird ook die status krijgen? Dat hoort u dit uur van onze filmkenner Rick de Gier. Ragnar Nieuwmeijer vertelt straks het wonderlijke verhaal van een fulltime brandweerman die zomaar meespeelt op het prestigieuze golftoernooi The Masters in Amerika. En u hoort de afloop van de kwartfinales in de Europa League. Maar om we beginnen natuurlijk een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De kogel is door de kerk. De Amsterdam Arena gaat vanaf volgend seizoen officieel de naam van Johan Cruijff dragen. Ruim twee jaar na zijn overlijden zal Ajax de thuiswedstrijden spelen in de Johan Cruijff Arena. Ajax-coach Erik ten Hag is blij dat er eindelijk een beslissing genomen is. Ja, geweldig. En verdient ja, verdiend eerbetoon. Uh, Ajax is Cruijff. En geweldig. Ik denk uh, heel aansprekend, ook in de wereld... De heer Kuit staat komend seizoen aan het roer bij Feyenoord onder 19. Kuit stopte vorig jaar na 19 seizoenen als voetballer... en was dit jaar assistent bij Quick Boys. Hij is bezig met een trainerscursus... en krijgt bij het jeugdteam assistentie van een, een oude rot, een krek, Cor Adriaanse. Ja. Tegenslag voor wielrenner Wilco Kelderman. Hij moet zijn rentré in het peloton uitstellen. Kelderman brak vorige maand zijn sleutelbeen en zijn ploeg meldt dat hij daardoor wat gevoel in zijn arm kwijt is. Dat lijkt te worden veroorzaakt door zenuwen in de schouder. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen in de Formule 1. In de aanloop naar de race in Bahrein likken ze bij het team van Haas nog de wonden van de dramatisch verlopen grote prijs van Australië. De coureurs lagen vierde en vijfde. Maar bij de pitstop, pitstops ging het volledig mis. Absolute disaster voor het team van de USA. Magnussen out. Two laps later, Grosjean out as well. And looking at the reaction of the driver there, is it more problems with attaching wheels? Ja, de coureurs vielen uit omdat bij de pitstops tot twee keer toe een wiel niet goed werd aangedraaid. Dat kostte het team van Haas uiteindelijk 22 punten voor het WK. Louis Dekker is voor ons in Bahrein. Ja, Louis, je kunt zeggen relativerend, jongens, waar hebben we het over? 22 punten. Maar dat is nogal hard aangekomen daar, hè? Ja, het is, het is funest voor het zelfvertrouwen in het team. Want het, is, ja, het moet natuurlijk in 2,2, 2,3 seconden goed gaan. Als het fout gaat, dan is er meteen stress in de tent. Maar veel belangrijker, als een team hoog eindigt in het kampioenschap... Eh, levert dat ontzettend veel prijzengeld op. Dus een fout als deze, als je als eigenlijk als middenmotor... het is niet zo'n groot team, in één klap 22 punten omzeep helpt... dat kan je in november, als het seizoen erop zit, enorm veel geld gaan kosten. Ja, dus voor welke is, bedragen hebben we het dan eigenlijk? Dat hangt er vanaf hoe hoog je eindigt. Maar je praat in ieder geval al snel uh, over een bedrag richting de 10 miljoen. Uh, die je eigenlijk in vijf seconden weggooit. Ja, ik, ik, Louis, ik heb nog eens zitten kijken naar die beelden. En ja, de vraag die toch erboven blijft hangen is... hoe kan het nou zo misgaan? Het is... Uh, ja, het flauwe antwoord is, we zullen het nooit weten. Het gaat bijna altijd goed. En natuurlijk, als het ergens fout gaat... en dat gebeurt wel eens, kun je... nou, misschien ben ik nu een oude man... kun je die commercial van even Apeldoorn bellen nog herinneren? Zeker. Zo lang gaat het al, al fout, af en toe. En dat is ook een beetje waar die sport om draait. Want als je vindt dat iets in 2,1 seconden kan... En notabene Max Verstappen had de snelste stop in Melbourne. Niet alles ging, ging goed bij hem, maar dat ging wel goed. 2,15 seconden. Dan staan daar een man of 15 even vier banden te verwisselen in twee tellen. En je snapt, als je het nog sneller wil doen dan twee seconden... dan kom je in de buurt van een marge dat het misschien fout gaat. En Haas is niet het grootste team, is niet het beste team zit in een positie dat ze ineens daar rijden waar ze eigenlijk niet horen. Namelijk vierde en zesde hebben een podium in zicht... en dan komt die auto binnen en dan moet het goed gaan. En je weet, als het goed moet gaan hm. en je kunt er niet mee omgaan... dan gaat het fout. En niet zo'n klein beetje ook... want het ging gewoon twee keer achter elkaar fout. Ja, hoe kan dat nou? Uh, er zijn theorieën. Het is allemaal nog niet bevestigd, maar de waarheid kon wel eens heel simpel uh, zijn. En, en laat ik het uitleggen als iedereen die wel eens een schroef in de muur heeft... Uh, geboord of er weer uit weet dat een boor rechtsom en linksom kan. Mm -hmm. Ach. En deze wielen worden vastgezet met een wielgun. Zo'n pistool dat die monteurs in hun handen hebben. Dat wielgun kan naar rechts draaien en naar links. Als je hem de goede kant op draait, gaat het wiel vast. Als hij de verkeerde kant op draait, gaat het los. En dat schijnt echt te zijn gebeurd. Niet één keer, maar twee keer. Ja. Wegpunten, wegmiljoen. Klaar is, Kees. En twee keer ook door dezelfde persoon? Ja, dat heeft er wel alle schijn van. En eh, het persbericht en de uitlatingen van het team liegen er ook niet om. Er is geshuffeld in het team. Mensen hebben andere posities gekregen. Dat kun je letterlijk opvatten. He, dus het kan zijn dat iemand die bij het voorwiel stond... nu bij het achterwiel eh, staat he, komende zondag. Er is ook getraind vandaag. Ik heb niet kunnen zien of de mensen die op die plekken stonden... exact de mensen zijn die ik in Melbourne op dezelfde plek ook heb, uh, heb zien staan. Want ja, ga er maar aan staan met tien teams en vijftien man. Ja. Moet je dan 150 namen, rugnummers, gezichten, et cetera. Ik heb geen idee. Maar ik, ik weet zeker dat degene die de fout heeft gemaakt... Uh, die werkt nog wel bij het team. Maar ik denk okay. ook dat hij even om de hoek heeft gekeken bij het arbeidsbureau. Ja, Want die, die, die, die moet koffie halen voor de volgende race. Nou, dat is het grappige van de Formule 1. Eh, mensen hebben in de Formule 1 altijd diverse banen. Het kan dus zijn dat je de vrachtwagenbestuurder bent. Het kan zijn dat je de hospitalityruimte bouwt... en en passant ook banden wisselt. Dat klinkt heel raar voor een sport waar alles high-tech is. Maar er mogen maar circa 60 mensen per team op het circuit... voor zo'n team werken. En dan krijg je dus combinaties van banen. En eh, ik heb altijd geleerd dat je in een aantal dingen... heel goed kunt zijn, maar nooit in alles even goed. En dat zie je misschien met dit soort teams wel terug. Dat mensen dingen moeten doen die ze als het echt, echt... Erom gaat, eigenlijk niet zo goed kunnen. En ja, dan moet je ingrijpen. En dus krijgt iedereen bij Haas, althans bijna iedereen... Een, een andere positie letterlijk tijdens de pitstop. In de hoop dat het vertrouwen terugkomt en dat het goed gaat. En dan duurt het maar een seconde langer, heeft de teambaas al gezegd. En permiteer maar deze extreem slechte woordgrap. De essentie bij Haas is komende zondag. Haastige spoed is zelden goed. Ze gaan er nou, gewoon een seconde langer is over doen. Wel, hier verdien ja. je ook wel gewoon een, uh, een, een prijs voor. Nou. Een oorkonde oh, voor dacht, deze geweldige ik dacht, uitspraak. Ik dacht, een, ik, dacht een, ik dacht een straf, maar het is op het randje. Maar de grap, uh, hij is in het Engels gelukkig niet te maken... want ik denk dat ze bij Haas niet erg kunnen waarderen. Ah, nee. Hoe is de sfeer daar eigenlijk in dat team? Kun, kun je daar een voorstelling van maken? Of is dat een open deur ja, in Nee, ik was, er, ik was er vanmiddag even en, en open deur. Ja, dat is wel grappig. Wat wil dat team op dit moment? Die willen het liefst op dit moment alle luikjes dicht houden. Die willen helemaal geen pottenkijkers. Want die zitten er helemaal niet op te wachten... dat journalisten vragen hoe het met ze gaat... en of ze een beetje over de schok heen zijn... en of het komende zondag wel goed gaat. Dat is echt het laatste wat je wil horen. Maar de ellende is, de enige manier waarop ze kunnen trainen... zeker als ze mensen van positie gaan veranderen zondag... de enige manier is die auto naar buiten rollen... en maar gewoon gaan oefenen. En dat werkt heel grappig, want dan wordt er een monteur in die auto gezet... die wordt door monteurs naar voren eh, geduwd. Hè. Dus die komt om de slakkengang op de plek aan waar de banden gewisseld worden. En dan moet het goed gaan. En natuurlijk gaat het dan ook goed. Maar ja, dit is donderdagmiddag, dit gaat helemaal nergens om. De grote vraag is, hoe gaat het zondag? En eh, de sfeer bij het team, ja, het is heel dubbel. Ze zijn aan de ene kant zo blij dat ze na twee jaar ploeteren uiteindelijk ja, redelijk voorin ja. ja Sterker nog, Max Verstappen zat in de sandwich tussen die twee hazen... zal ik het dan maar zo noemen. Dat is Max Verstappen niet gewend. Dat zijn de twee Haas-coureurs Grosjean en Magnussen ook niet gewend. Verstappen kwam er ook niet langs bij Magnussen. Magnussen vierde op dat moment in Melbourne. Uh, Verstappen vijfde. was wel veel sneller, sneller, maar kwam er niet langs. En dat zijn ze niet gewend. Dus ze waren heel opgetogen dat het zo goed ging... Maar ja, als je dan die gouden kans weggooit... dan heb je een kater van je welste. Dus ze zijn zowel blij als ja, dat ze er echt enorm de balen van hebben. Ja, wat zegt dit nou eigenlijk dat, dat uh, Max Verstappen... even tussen die twee hazen uh, in zat... Uh, ook met het oog dan weer gericht op komend weekend? Niet zo heel erg veel. We hebben het er vandaag met, met Verstappen over gehad. Hij gaf een mediasessie met, met zeg maar vijf Nederlandse journalisten erbij. En uiteraard ging het ook over hoe, hoe kon het nou dat je Magnussen niet voorbij kwam. En toen zei hij, ja, ik was wel anderhalve seconde per ronde sneller. Maar in de huidige Formule 1 met de huidige regels... Uh, met de huidige brede auto's, de neerwaartse druk, de vleugels... kun je gewoon bijna niet inhalen. Zeker niet op een circuit als Melbourne. En dus ook straks in Monaco bijvoorbeeld <tie> niet. In Singapore wordt het lastig. Uh, hij zegt, zelfs als je twee seconden sneller bent... kom je er niet langs. Hij heeft het nog nadrukkelijker gezegd. Hij heeft gezegd, als ik als eerste die eerste bocht uit was gekomen... had ik de Grand Prix gewonnen. Ja, dat is wel zuur. Uh, want hij vertrok niet vanaf de voorste rij. Had dat wel gekund. Want die training, hij zat er heel ja, dicht op. Maar hij maakte een foutje. Ja, en hij, weet, hij zegt dus eigenlijk... als hij die start goed had gedaan en hij had Hamilton achter zich gehouden... had hij de race gewonnen. En nu wordt hij troosteloos zesde. En, en was het eigenlijk een race om heel snel te vergeten. Maar de essentie is... er valt op diverse circuits in de Formule 1... op dit moment niet in te halen. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Het gaat om vuile lucht. Om een soort turbulentie achter de auto. Als je daarin terechtkomt... Nou ja, je wordt nog net niet onbestuurbaar, maar alles, wordt, alles gaat trillen... de balans is weg en je kunt eigenlijk geen kant meer op. En dan krijg je dus, waar iedereen zo vreselijk van baalt op dit moment... in de Formule 1, saaie optochten, processies, ja. weinig acties... acties in de pitstraat en mensen die vergeten een vierde wiel... op de wagen te monteren. Dat moet dan de sensatie zijn. Maar het hoort natuurlijk normaal gesproken op het circuit te gebeuren. Nou is er een nieuwe eigenaar gekomen... Hè? En, en hij heeft behoorlijk wat geld betaald voor die Formule 1. Die zijn hier toch doodziek van? Dat kan toch niet anders? Ja, maar dat gaan ze natuurlijk niet hardop zeggen. Nee, dat de snap ik. is, Nee, Liberty Media, eh, ze hebben gruwelijk veel geld voor deze sport betaald... omdat ze dachten, dit is mondiaal, dit is groot, dit is, gaat alleen maar groeien. Hier kunnen we nog meer mee verdienen dan we erin hebben ge geïnvesteerd. Ja, maar dan willen ze niet gaat dat het grootste om... talent zulke negatieve dingen zegt over uh, die vrije sport. Nee, nee, Max Verstappen heeft een dodelijk, dodelijke opmerking gemaakt... na de race in Melbourne. En dat was niet uit frustratie, dat was echt een eerlijke opmerking. De vraag was, Max, wat vond je er nou eigenlijk zelf van, van die race... als je hem neutraal bekijkt? En toen zei hij, als ik voor de televisie had gezeten... zou ik de televisie uit hebben gezet. Nou, daar, daar kun je dan mee, mee verder als Liberty Media. En morgen gaat die nieuwe eigenaar van de Formule 1... ze zijn net een jaar de eigenaar, hè? ze hebben Bernie Ecclestone als het ware met, met nou, nog net niet met pek en veren, de tent uitgejaagd. Maar ze zouden alles mooier maken. Ja, ook met, met, ze zou alles beter maken. Er zou show komen, er zou van alles komen. Morgen gaan ze de teams uitleggen wat ze allemaal van plan zijn. Er is geen persconferentie. De teams krijgen wel info. En dan zal iedereen weer over elkaar heen gaan buitelen. En iedereen zal het vooral niet met elkaar eens zijn. Maar de essentie is veel pijnlijker... Liberty heeft een sport gekocht die tot het jaar 2021 eigenlijk helemaal vast zit. De regels zijn vast. Waarom wint Mercedes alles? Omdat er een reglement is met bepaalde motoren en bepaalde details. En die hebben zij het beste voor elkaar. Dat betekent dus, dat zij, notabene Max Verstappen zelf vanmiddag ook... dat betekent dat het eigenlijk tot 2021 allemaal hartstikke voorspelbaar is. Maar waarom, maar waarom ligt dat vast tot 2021? Als je toch de baas bent, dan kun je het toch ook wijzigen... en zeggen van uh, we gaan uh, die regels eerder... Uh... Loslaten of is dat alleen maar poen, poen, poen? Nee, dat, dat kun je wel doen, maar dan moet iedereen dat wel met elkaar eens zijn. En je kunt natuurlijk wel raden dat er tien Formule 1-teams zijn... en dat er misschien negen teams iets met elkaar eens zijn, maar de tiende niet. Verplaats je in Mercedes, dat wint op dit moment alles, is dominant. Waarom in hemelsnaam zou Mercedes zeggen... we gaan de regels eens op de kop gooien? En wederom, als je daar Verstappen mee confronteert... zegt hij, ja, we kunnen ze toch moeilijk gaan straffen... omdat ze de beste zijn. Nee. En dat is wel een hele nuchtere constatering. Het is natuurlijk heel slecht voor de sport... maar Verstappen zegt ook doodleuk vandaag... ja, ga er maar vanuit dat Mercedes dit jaar weer alles wint. Want met dit reglement de huidige regels... hebben ze gewoon het beste hun huiswerk gedaan... en zijn ze eigenlijk normaal gesproken niet te verslaan. En normaal gesproken, he, daar, dan doelen we uiteraard op regenbuien... rare dingen, incidenten, maar normaal gesproken... Wordt het Lewis Hamilton, Lewis Hamilton en nog eens Lewis Hamilton. Met hopelijk een is. af en toe incidentele uh, uitschieter. Goed, uh, Louis. Ja. Uh, ik wil jou ja. danken voor uh, je tijd. We hebben echt enorm veel zin in de Grand Prix van uh, komend weekend nu. <laughs> het kan zomaar spannend worden. Je Dat, weet is ook Dat is ook weer waar. De bal is ja. rond. Hè? En als de bal toch rond is, dan moet hij ook maar rollen. En we gaan naar een waar Andy Houtkamp uh, ons bijpraat... over de kwartfinales in de Europa League. De eerste wedstrijden. De tweede helft zijn weer uh, lekker bezig, denk ik. Hè? Ja, en ik heb alweer een prachtige goal gezien. Jongen wat een doelpunt van Parolo. Speler van Lazio Roma. Hij scoort de 2-1 tegen Salzburg. Achter stambeen langs met een hakje. Echt zo verschrikkelijk mooi. Daar staat er dus 2-1. Het is het enige doelpunt in de tweede helft tot nu toe. Maar er wordt lekker veel gescoord Door Nog even heel snel Arsenal CSKA. 4-1. 2-0 staat er bij Atletico Sporting. Had al 4-0 kunnen staan. Want twee grote kansen uh, voor Atletico gezien in de tweede helft. Uh, Lazio Salzburg 2-1. En Leipzig tegen Marseille. Zowel Duitsland als Frankrijk heeft nog nooit de Europa League gewonnen. En een van deze beide ploegen zou dat heel graag willen. Eh, nou vooralsnog de beste papieren voor Leipzig. Want zij staan 1-0 voor tegen Marseille. Ja, dit is Echo Smith en uh, Cool Kids.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 Voor het eerst sinds Nicky Terpstra afgelopen zondag de ronde van Vlaanderen won... verscheen hij vandaag weer in het openbaar. In de bonvolle Quickstep Fan Store in Kortrijk... werd de ploeg gepresenteerd die zondag Parijs-Roubert rijdt. Steven Dalebout, Steven Dalebout was er ook. In een winkelcentrum aan de rand van Kortrijk tegenover het reisbureau... staat een blauw-wit winkeltje. De temperatuur is er binnen hoog opgelopen. Tientallen wielenfans staan naar een podium te staren... En daarop zit Nicky Terfstra met zijn zes ploegenoten. Voor het podium staat de persman. Good afternoon everybody and thanks to be here today. Tegenover de renners zitten zo'n twintig journalisten op klapstoeltjes. Ze willen weten hoe die eerste dagen waren als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ik vraag of er de laatste dagen geen speciale special waren van de Prime Minister, Kings. Heeft Terfsa misschien nog een belletje van de premier gehad? De koning misschien zelfs wel? Uh, nou, de mayor was gisteren in front of my dorp. But... Nee, geen belletje van de koning, ook niet van de premier. Maar de burgemeester stond gisteren nog wel op de stoep. Nou ja, super veel reacties gehad uh, natuurlijk. En uh, die telefoon die bleef gaan. En uh, uiteindelijk heb ik hem een paar keer gewoon uitgezet. En uh, alleen gereageerd op de berichten die ik belangrijk vond. En welke waren dat? Van, uh, van vrienden en, uh, en familie. Wat zeiden die? Ja, ja, allemaal blij natuurlijk. Uh, dat is leuk om te horen. En, uh, ja, ja het uh, is gewoon speciaal. Met de boodschappentassen vol vers gekochte calorieën staan de Belgen in deze fanstore naar Yves Lampaard te kijken. En naar Philippe Gilbert. En naar Nicky Terpstra dus. Over hem gaat inmiddels het verhaal dat hij de afgelopen winter een paar kilootjes is afgevallen. En dat dat de sleutel naar succes in de Ronde van Vlaanderen was. Ja, het is een kilo. Er wordt altijd over kilo's gesproken. Want het is, het uh, wordt nu gezegd alsof ik een dik, dikzak vorig jaar was. Maar uh, toen werd ik ook gewoon derde. Uh, ja, ik ben tikkie Maar maakt dat, nou, maakt dat nou het verschil, één kilo? Nou ja, dat is... Weet je, de Patersberg wel eens beklommen. Neem maar eens een kilootje extra mee, dan, uh, dat, dat uh, valt dan toch tegen. Wat uh, zegt het nou over, uh, over Parijs-Roubaix? Want ja, uh, op weg naar Ronde van Vlaanderen had je die E3-prijs gewonnen. Uh, Nederland zat, zat naar jou te kijken van nou, het zou wel eens kunnen gebeuren. Nou, je hebt aangetoond dat je uh, niet onterecht die favoriet was. Maar hoe is dat nu eigenlijk? Voor Roubaix? Ja. Uh, nou ja volgens mij wel een beetje hetzelfde.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 Nee. nee. nee. De, druk loopt, de druk loopt weer even hoog op? Ja, eigenlijk wel. Het is even hoog, ja. ja. Maar, uh, kijk, uh, de druk wordt vooral bepaald uh, door hoe ik zelf voel. En dat is nog steeds goed? Ja, ja. En uh, gewoon, ik weet dat parijs beetje uh, de koers is die me super ligt. Dus ik, uh, ik. Ja, ik, ik, ik sta gewoon vol vertrouwen. Ik heb er zin in. Ja, dat was uh, Nicky Terpstra, uh, die uh, zin heeft in uh, komende zondag. Overigens uh, kunt u prijs roubaix uh, als mede ook de ontknoping... van de Rotterdam-Marathon, horen op zowel NPO Radio 1 als zien op de televisie. En dat is uh, NPO 1 ook. In de Amerikaanse stad Augusta is uh, het meest prestigieuze golftoernooi begonnen. De Masters. Golfcommentator Ragnar Niemeyer is uh, erbij voor ons. Uh, naast alle gekte rond Tiger Woods zijn er meer dingen om over te praten, toch? Want we kunnen het hebben over een golvende brandweerman, Ragnar. Laten we eerst maar even luisteren hoe dat in Amerika klinkt op televisie. Het is een kans any other. A Een to man die firefighters om zijn For a green jacket. Headed from the firehouse to the fairway there. But well, he's making moves. Heading to Augusta National in Georgia for the 2018 Masters. Performing under pressure as a Brockton firefighter. And now moving to the biggest stage in golf, the Masters. Ragnar, le leg eens uit. Oh. Uh, over wie spreken wij hier nou? Ja, het is, een, het is een verhaal wat te mooi is om te laten liggen. Het is een, het sprookje van Matt Parziali. Uh, een fulltime brandweerman... Uh, ja, die nu opeens tussen de sterren uh, op de Masters loopt. Hij heeft overigens zijn eerste ronde er al op zitten. En ja, dan klinkt het geweldig, als ik je vertel... dat hij dezelfde score heeft neergezet als Sergio Garcia. Ja, dat is een man die vorig jaar wist te winnen. Dat klinkt positief, maar het is wat minder positief. Want Sergio Garcia heeft een dramatische ronde gelopen: een ronde 81-9 boven het baangemiddelde. En dat geldt dus ook voor deze brandweerman uit uh, Brockton. Massachusetts, dat is uh, de staat waar Boston ligt. Het is een stad die daar een dertig kilometer onder ligt. Ja, en dit zijn natuurlijk Amerikaanse verhalen. Hè. Dit is het verhaal van de krantenjongen tot miljonair. Dit is een Hollywood-verhaal. Als hij wint, nou ja, dan komt er een, een blockbuster. Maar goed, die vraag uh, is eigenlijk al beantwoord. Dat zal hij niet gaan doen. Maar de hele wereld is over de vloer geweest bij hem. De Amerikaanse media, internationale media. Hij heeft meer aandacht gekregen dan, uh, dan wie dan ook. Uh, ja, en dan kom je dus uit, uit Brock een uh, zeer opmerkelijk verhaal natuurlijk. En uh, ja, het heeft de, de hele wereldpers uh, gehaald. Ja, dan moet je toch even aan ons gaan uitleggen. Hoe is het toch mogelijk dat die, dat die brandweerman dan zomaar ineens op de master staat? Dat gaat, dat gaat niet vanzelf. Nee, ik hoorde hem een grap maken. Iedereen is gek op brandweermannen. Dat is volgens mij zeker sinds 9-11 in Amerika wel zo. Maar dat is natuurlijk niet de verklaring. Nee, hij was een hele goede amateurspeler. Eh, en, en kwam ook in de gelegenheid om profgolf te spelen. Maar goed, je hebt de Amerikaanse PGA Tour. Eh, het grote broertje van de European Tour. Eh, maar daar zitten natuurlijk ook niveaus onder. Eh, hij heeft het geprobeerd om, om door te breken als professional. Hij is overigens 30 jaar. Eh, betekende in die tijd, lange. en te maken vanuit dat noordoosten van Amerika... naar bijvoorbeeld Mississippi, nachten doorrijden... 18,5 spelen of meer. Uh, ja En dan weer naar huis als het niet gelukt was. Je kunt nou ja, aan Nederlandse talenten vragen hoe moeilijk het is... Om, om door te breken. Laat staan in dat grote land als Amerika... waar nog veel meer mensen zo'n droom hebben. Uh, dus die doorbraak die kwam er ook niet. Uh, hij had geld nodig, uh, stopte een jaar of zes geleden met profgolf... en zijn vader was in dat Brockton 30 jaar lang brandweerman... in hetzelfde korps als waar nu... Mwerkte, die heeft een opleiding gevolgd, die heeft hij succesvol afgerond. Uh, en hij is dus fulltime brandweerman geworden. En dat, ja, dat klinkt misschien een beetje, als ik het zo zeg, als een soort van klein drama. De droom die niet is uh, uitgekomen. Maar dat vindt, dat vindt hij zelf reuze meevallen. You know, it wasn't difficult at all. I gave it all I had for the time I did it. Um, and it was just time in my mind that I didn't want to miss my life. See, Matt Parziali knows now: he had to come back to Brockton to find his way to Augusta. Ja, dit ja, is al mooi. Dat muziekje erbij. Ja, dat is, dat, is, dat is heel Amerikaans. Dat, dat, dat doen we, Zeker dat, bij de Masters zelf heb je ook steeds die, die toontjes eronder. Dat is legendarisch, ja. ja, ja, ja. En goed, hij <coughs> heeft dat golf weer opgepakt uh, na een tijdje. En dat ging toch wel goed. Veroverde een titel vorig jaar: het U.S. Mid Amateur Championship. En daar uh, was dat ticket voor de Masters te verdienen. Overigens niet alleen voor de Masters, maar ook voor de U.S. Open. Die worden in de Hamptons gespeeld op Long Island bij New York. Dat is half juni. Uh, ja, en hij werd destijds bij dat toernooi in november gecadried door zijn vader, die oude brandweerman, die is nu ook weer uh, zijn caddy op de Masters. Hij kreeg een persoonlijke brief van Tiger Woods, een uitnodiging om een oefenronde te spelen, heeft hij gedaan, hij heeft ook met McElroy gespeeld, was wel aardig, hij meldde zich ja, toch een beetje nerveus op die driving range daar, uh, waar die spelers die ballen staan te slaan, van ja, nou ja, nu komt dus blijkbaar Tiger Woods over wie zoveel te doen is, hij heeft het overigens zeer matig gedaan, wel een beetje hersteld vandaag, uh, en opeens stond daar Tiger Woods, en uh, nou ja, daar heeft hij meegespeeld met Rory McElroy? Uh, ja, en, en allemaal geweldig natuurlijk. Dat vindt hij zelf ook. Uh, al die interviews, het gaat allemaal over branden, blussen. Het gaat over golf. Uh, ja, wat, wat zegt hij er zelf over? Luister maar. You know, you, you hype something up in your mind. En usually that doesn't meet expectations. This exceeded them when I, when I got here. En it's only gotten better since. What does fighting fires and playing golf have in common? Nothing. So nothing at all. No, I don't think so. Um, you got a team out there when you're fighting a fire. All guys trying to do the same thing, and fires are uncontrollable. We never fight fires that are two of the same. Um, golf you can prepare for. You're by yourself. Um, more controlled. Sometimes it goes out of control, but more controlled environment. Ja, Ragnar, wat ik me nog wel afvraag is... Uh, hij komt dus uit Brockton. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Zijn er nog andere legendarische in die daar vandaan komt? Of, of is dit nu de enige uh, partiali? Nou, ik, ik zit niet zo in het boksen. Uh, maar ik heb begrepen, ik heb er ook beelden van gezien... dat er twee behoorlijk bekende Amerikaanse boksers vandaan komen. Uh, maar ook is het de plaats waar Herbert Warren Wind vandaan kwam. En dan denk je misschien, nou ja. Ja, dat uh, denk ik, ja. Dat is wel, een, dat is wel een, een naam die heeft heel veel met de masters te maken. Dat was een, een journalist, een golfverslaggever, sinds de jaren 40 in Amerika. En die werkte voor het legendarische Sports Illustrated. En hij heeft de naam Eamon Corner bedacht in 1958. Dat zijn de holes 11, 12 en 13, waar Woods het vandaag verschrikkelijk moeilijk mee had. Uh, hij is degene die die naam heeft gegeven aan die drie legendarische holes. En die kwam ook uit dat plaatsje. Dat maakt het toch ook wel weer bijzonder. Uh, ja, en waar die naam vandaan komt, ja, dat antwoord moet eigenlijk iedereen uh, schuldig blijven, want er zijn een Verschillende verklaringen voor. Niemand weet dat zeker, maar we weten dus wel dat het komt uit de plaats van de brandweerman, die nu tussen de grote sterren aan het golf is. Ja, het is een prachtig verhaal. Het verhaal van de golf van de brandweerman. Dankjewel, dag naar Niemeijer. NPO Radio 1. Inmiddels half elf geweest, Clemens Bezer en een Staatssecretaris Blokhuis wil dat alle speciale rookruimtes in de horeca binnen twee jaar worden gesloten. Haagse bronnen bevestigen berichten daarover van de Telegraaf. Blokhuis reageert daarmee op een gerechtelijke uitspraak van februari... waarin speciale rookruimtes onwettig werden verklaard.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 man uit de lier die was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie... van een broer van kroongetruige Nabil B., is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht, zegt het OM. De drie andere verdachten zijn deze zaak, die blijven nog wel vastzitten. Dat zijn een hagenaar van 34 en zijn vriendin en een heel Langs de lijn en opstreken... Nog een klein half uurtje zijn we er. En natuurlijk willen we in dat half uurtje weten hoe het afloopt... met de kwartfinales in de Europa League. Wedstrijden die vanavond gespeeld worden. En die houdt kamp. Ja, eerste wedstrijden van de twee. Over een paar weken uh, de returns. Het staat nog altijd 4-1 bij Arsenal tegen CSKA Moskou. Uh, Atletico Sporting. Sporting is redelijk kansloos. Bas Dost geen kans in de tweede helft nog gekregen. Daar staat het 2-0. Lazio Salzburg. Goed spelend Stefan de Vrij centraal achterin bij Lazio Roma. Staat 2-1 ook nog altijd. En uh, 1-0 staat het bij Leipzig tegen Marseille. Het is rustig nog een minuut. Of uh, 21 te gaan in alle wedstrijden. Maar ik verwacht dat er nog wel wat doelpunten zullen vallen. In Den Haag vond vanavond de Martin Luther King-lezing plaats. Een van de sprekers over het gedachtegoed van King, die gisteren precies 50 jaar geleden werd vermoord in Memphis, was presentator en comedian Jurgen Rijman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dan hebben we deze week al veel over Martin Luther King uh, gehoord. De man die vocht voor gelijke rechten voor de zwarte Amerikanen. T die, die speeches van hem, is, is dat iets wat, wat bij jou nog altijd tot kippenvel leidt als je dat uh, hoort? Nou, niet alleen de speeches, het hele gedachtegoed uh, is eigenlijk iets wat... Uh, als, je, als je de mensheid moet geloven en het voortbestaan van de mensheid... is het gedachtegoed van Martin Luther King eigenlijk de enige reële oplossing... En uh, natuurlijk, zijn speeches waren heel erg uh, inspirerend, dat heeft hij nog steeds gedaan. En dat heeft hij tenminste altijd gedaan. Maar er is meer dan alleen maar zijn speeches die inspireren. Het is vooral zijn gedachtegoed die mij inspireert. Ja, en ik ja. denk, als je, als je nu kijkt naar waar de tijd waar we nu in leven... dat uh, zijn gedachtegoed nog steeds niet door iedereen omarmd wordt. Nee, En dan, en dan is vanavond de Martin Luther King lezing. En dan moet jij zelf speechen. Dat is toch best wel een... Uh, ja, daar zit dan wel een beetje druk op, lijkt mij. Oh nee hoor, want ik heb het over mijn eigen ervaring en hoe ik de maatschappij zie en hoe ik de, zeg maar, de interpretatie van Martin Luther King's gedachtegoed in deze tijd terugzie. En dan zie ik dat we 50 jaar na zijn dood eigenlijk nog niet veel zijn opgeschoten. Ik had het vandaag met iemand van het ANP erover. Ik zei, we hebben, we hebben uh, tijdlang, tijd geleden hebben we ook de Martin Luther King Award uitgereikt hier in Nederland. We waren de enige stichting buiten Amerika die dat mocht doen van de MLK Foundation. En we kregen nooit aandacht van de pers erover, ondanks alle persberichten die we stuurden. En vandaag zei die mevrouw van het ANP tegen maar Ja, maar misschien nu wel omdat het 50 jaar is van zijn dood. En ik heb zoiets van: We moeten het gedachtegoed van Maarten Dutertekking niet alleen maar omarmen tijdens een jubileum gebeuren. Maar dat moeten we het hele jaar door doen en elk jaar doen. En dat moeten we blijven doen, totdat we de bewustzijn hebben gecreëerd. Uh, om de, zeg maar het thema van vandaag te gebruiken. If we don't learn together to live as brothers, we will perish together as fools. Mooi. Um, zet de, de, de, de speeches van toen en het verhaal en het gedachtegoed van Martin Luther King eens af... tegen hoe jij nu naar onze samenleving kijkt. Hoe ik nu naar onze samenleving kijk heb ik gezegd, denk ik dat we nog heel veel te behalen hebben hier in Nederland. Uh, als je kijkt naar de verharding in de, in de discussie, gewoon de maatschappelijke discussie, uh, politici, die uh, landelijke politici die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen elkaar voor rotte vis uitmaken en het licht niet in de ogen gunnen. Uh, de mensen die onze volks vertegenwoordigen, die vertegenwoordigen ook het sentiment op straat helaas. En uh, ik denk dat we gewoon moeten leren om elkaar beter te leren kennen dat het daarbij begint. En uh, als wij empathie van anderen verwachten... dat we ook die empathie moeten geven. Dus ik zet hier niet de schuld alleen bij de witte man... om het zo even op parlement te zeggen, maar ook bij de zwarte man. We moeten met z'n allen gaan kijken hoe we dichter bij elkaar kunnen komen. En dat begint met de perceptie die we van elkaar hebben. Ja, dat, want Wat moet je dan doen? Want je zegt, het begint met de perceptie die we van elkaar hebben. Welke stap hebben we dan te nemen? Welk stapje? De eerste stap is educatie. Elkaar beter leren kennen. Bijvoorbeeld weten. Uh, dat uh, bij, als je kijkt naar het beeld dat van zwarte mensen jarenlang gecreëerd is... dat ik van kinds af ook in geloofde toen ik de strips las van Suske en Wiske en noem maar op en uh, whatever... waar de zwarte mensen altijd geportretteerd werden als ze zijn oplui of, of dom of slecht Nederlands spreken. Dat we die perceptie die er generatie op generatie is ontstaan, dat die, dat die perceptie dat we daar aan moeten gaan werken... En dat we mensen echt gaan waarderen voor wie ze zijn. Uh, zeg maar de inhoud van hun karakter en niet de kleur van hun uiterlijk. Dat is één van ze. Maar wij als zwarte mensen moeten ook leren dat niet iedereen die met het Sinterklaasfeest bezig is een racist is. Omdat mensen jarenlange traditie vieren. Maar dat uh, men wel moet luisteren naar elkaar en begrijpen van waarom een, zeg maar, een het fenomeen als zwarte piet, waarom het pijnlijk kan zijn. En als je dat op een normale manier kan uitleggen, dan luisteren mensen wel naar je. En daar begint het bij. Als ik mensen uitleg waarom ik begrijp. Dat zwarte piet pijnlijk is. En dan heb ik een hele andere discussie waarbij mensen me wel begrijpen waar het om gaat. Nou, dus... Hoe waren de reacties op jouw verhaal uh, vandaag? Ik heb hele positieve reacties gehad uh, van iedereen die ik tot nu toe heb gesproken. Dus uh, ja, ik ben daar heel trots op. Ik heb, ik heb een geprobeerd een nu genuanceerd verhaal te brengen. Waarbij ik iedereen op zijn verantwoordelijk aanspreek. Ongeacht je kleur of afkomst of je maatschappelijke staat. Dus we moeten het met z'n allen doen. En dat begint met naar elkaar te leren luisteren en elkaar te beginnen te begrijpen. We hebben geluisterd naar je, dankjewel, Juk Rijman. Het was nog genoeg, dank u. Dan de filmrubriek deze week met Rick de Gier. En Rick, we gaan het over een speciaal soort genre hebben. Het coming of age genre. Ja. Um, en naar aanleiding van de film Lady Bird die deze week is uitgekomen... laten we even een stukje naar van de trailer luisteren. Ik hate California. Ik wil naar de to the East Coast. I want to go where culture is well, like New in York. the world where I zo'n such a at least no. Connecticut of New Hampshire no where writers live in the, the world. Get into those schools anyway. Mom, you should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. <laughs> yeah. Ja, je hoorde Lady Bird en <laughs> haar moeder en is, ik, ik kreeg een beetje de indruk van de film dat het de één grote discussie tussen haar en haar moeder is. Ja, dat is wel een rode draad inderdaad. Het is niet, er zijn ook heel veel scènes waarin die moeder niet voorkomt. Maar dit is de openingsscène van de film die je net hoorde. En um, daar, zit meteen wel de, daar wordt meteen wel even de, de, heel goed de, de personages neergezet. Die Ladybird is een meisje van 17, Super uh, eigen gereid. Ze heet ook eigenlijk gewoon Christine, maar dat vindt ze een stomme naam. Dus ze heeft zichzelf Ladybird genoemd. Uh, die moeder is al even koppig, dus dat botst voortdurend. Ze houden ook van elkaar, dat merk je wel. Maar ja, steeds die botsingen. Was ja. die gliep, nekt zich liep, dat is net zich. Ja, en in, in deze, uh, aan het eind van deze scène, wat je dan hoort, is dat ze zich dus uiteindelijk uit ergernis, dat meisje uit de, de auto laat vallen. <laughs> en de rest van de film loopt ze dus ook met een uh, met gips onderarm. Ja, want, want het is ook wel zo, dat, dat horen we die moeder dan even zeggen... als je goed luistert, van ja, nee, je gaat maar gewoon naar, naar de... Naar de nou, ja, hoe zeg je dat? Het, ja, gewoon de school, in, de school in de buurt. De in de buurt. Zij, ja Zij zit in de examenklas. Die, die film volgt eigenlijk haar, haar examenjaar. Um, ze zit op een, een katholieke meisjesschool. En ze woont in Sacramento, wat ze een heel suf, uh, suffe stad vindt... aan de, aan de, moet ik even denken, aan de westkust, nou, in ieder geval Californië. Uh, ze wil dus eigenlijk zo ver mogelijk weg bij haar ouders om te gaan studeren. Maar haar ouders hebben het niet breed. Dus ja, die zeggen dat kunnen we niet betalen en zo. En er komt ook nog bij dat de, de andere meiden in haar klas eigenlijk allemaal een beetje rijke luiskindjes zijn. Dus ze schaamt zich ook voor thuis. En dan heeft ze dus ook steeds die conflicten met haar moeder. Dus, uh, ja. ja, en die moeder helpt dan niet echt door te zeggen van nou ga maar gewoon naar de school vlakbij. En dan de gevangenis weer in en dan weer terug ja, naar die school. Nee, nee, precies, Ja, ze zitten constant op elkaar te vitten op die manier. Ja, nou, als ik dit dan hoor, dan, dan denk ik niet direct... goh, dit is een spetterende film waar ik per se naar moet gaan kijken, zeg maar... en die is ook nog eens een keer beloond uh, met uh, vijf Oscar-nominaties... en uh, allerlei lovende recensies. Wat maakt dan toch... Ja. Nou, kijk, zegt, dat is, ja, dat moet je, je zien. Ja, ik, ik, ik snap echt helemaal wat je bedoelt. Uh, persoonlijk had ik er wel meteen zin in, want ik hou echt van dit soort films. Maar Zeker, is... maar ik heb een, uh, een vrouw en een <gül> dochter en die hoor ik ook regelmatig Precies, kibbelen. Dus dan oh. denk je al, ja, ik, ik, ik, weet, ik ken het wel. Dan wil ik daar dan ook nog voor betalen? Ja, nou, en, maar, maar wat, wat wel zo <laughs> is, uh, op papier, het is inderdaad geen spectaculaire film. Het is, en ja, sterker nog, je kunt terwijl je die film bekijkt, kun je eigenlijk de clichés ook wel uh, turven. Uh, in die zin dat uh, zij. Zo'n buitenbeentje is dat bij de stoere kliek wil horen. Ze heeft steeds conflicten. Uh, de eerste keer seks, de eerste keer uh, drugs. Uh, zelfs de uh, prom aan het eind, het schoolbal. Uh, maar het knappe van de film is dat het niet aanvoelt als clichés. Het is, uh, ja, het is een, een heel persoonlijk verhaal. Um, de, de regisseur uh, Greta Gerwig, een, een actrice die voor het eerst regisseert... die heeft min of meer autobiografisch verhaal verteld. Ze zegt in interviews... ik ben niet die Lady Bird, dus een ander personage... maar Um, de film speelt zich af in 2002, toen zij zelf ook in de examenklas zat. Ze komt ook ja, met gebruikt. gebruikt. Precies. Ja. En dat persoonlijke, dat voel je. Dus het is een, een, een film die, die. Het is een genrefilm, dus he, alle, alle vaste punten zitten erin. Maar het is wel een van de betere in zijn genre. Ja, want wat zijn de vaste punten van een coming of age film? Nou, um, dat is altijd een klein beetje lastig te zeggen. Want is, is elke film met tieners nou per se een coming of age film? Wat mij betreft, niet. Je hebt natuurlijk hartstikke veel ja, films uh, over tieners. Uh, clueless, Mean Girls, ik zeg maar wat. Hè. Nou, dat zijn meer high school comedies of zo. Ik vind zelf het coming of age genre altijd een beetje literair aandoen. Dan denk ik aan, aan... In de literatuur heb je de beeldingsroman. Hè, over, over een tiener die met vallen en opstaan volwassen wordt. Um, en ik vind... Dit soort films hebben vaak ook iets literairs. Het is ook vaak iemand die terugblikt op een jeugd. En het is meer introspectief. En het gaat echt om de personages... en, en wat ze voelen en wat ze denken. En in die zin is dit echt een, een coming-of-age-film. Ja, wat jou betreft... is het een geslaagde film binnen het genre? Ja, ik vind hem heel erg mooi. Dat heeft ook nog te maken, moet ik wel even noemen... Um, die regisseur, Greta Gerwig... is dus zelf actrice. En ja, het acteerwerk in deze film... is ook wel echt uh, fenomenaal, hoor. Die... Um, hoofdrolspeelster Saorsi Ronan, als ik het goed zeg. Ierse naam, ze is ook Iers. Uh, die heeft hier alweer haar derde Oscar-nominatie voor gekregen. Eerder voor Atonement en Brooklyn. Ja, Ik vind het altijd geweldig om naar haar te kijken. En die moeder, kende ik eigenlijk niet echt... Uh, is de zus van Roseanne in die sitcom, ja. weet je wel. Ja. Ja. Uh, Laurie Metcalf, maar ja, ook echt heel goed. Ja, ja, dus binnen het genre heb je dus een aantal elementen... zoals je ze net zegt... En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 You say it's because of me. You say it's because of the neighborhood. No, you use every other funny excuse. Mom, I just once I want to do something right. Ja, yeah, ja. Yeah. The, um, the Rebel Without a Cause. Dit klinkt heel oud. Dit is oud. <laughs> 1955. <laughs> Ongelooflijk. En ik moet wel zeggen, Je hoort James Dean in zijn, in zijn laatste rol. 24 was die pas. Uh, ja, pas zeg ik. Hij moet een tiener spelen. Hij ziet er veel te oud uit voor een tiener, hoor. Maar goed, eventjes <lacht> dat, dat terzijde. Maar inderdaad, als je die film nu bekijkt... is die wel een tikje lachwekkend, hoor, moet ik zeggen. Maar het, wat ik in ieder geval kan constateren... is dat de ruzie tussen kind en ouder... dat is wel onderdeel van een coming-of-age-film, of, age -film, of niet? Ja, deze film legde wel een beetje de blauwdruk neer... voor, voor, voor dit genre, inderdaad. De, de tiener die worstelt met zichzelf... en met alle autoriteitsfiguren in zijn leven... en die gewoon zijn eigen weg wil vinden... Ja, dat zag je hier meteen voor het ja. eerst eigenlijk terug. Het was toen ook echt een baanbrekende film. Ander voorbeeld, ook een baanbrekende film Boyhood. Er waren ook ruzies zoals deze, waar de moeder van het hoofdpersonage het even te kwaad krijgt als haar zoon het oudelijk huis gaat verlaten. You know wat ik realizing? My life is just gonna go like that. This series of milestones: getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic, when I taught you how to ride a bike. Getting divorced again. Getting my master's degree, finally getting the job I wanted. Sending Samantha off to college. Sending you off to college. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral. <laughs> yeah. Ja, heerlijke film. nou, nou gaan de, de meeste Common films natuurlijk over tieners. Uh, waarom um, gaan toch ook oudere mensen met liefde naar zo'n film? Is dat de herkenning? Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik, noem, ik zei net al wat eigenlijk het verschil is tussen een coming of age-film en een tienerfilm. Wat mij betreft. Um, bepaalde tienerfilms kan ik ook best naar kijken. Maar die voelen het soms wel een beetje infantiel aan. Ja. Hè? Uh, <coughs> hoe heet die, uh, die, die sekscomedie American Pie of zo. Weet je? Het is best goed gemaakt. Maar het voelt ook wel een beetje alsof de, de doelgroep de fluim, 16. Met de fluim, uh, precies, ja, ja, precies. precies. Dat weet ik dat nog. Um, maar de, de, wat dit soort films meer hebben is... Ja, die nostalgie, er wordt eigenlijk bijna altijd teruggeblikt. Die Ladybird speelt zich ook niet voor niks in 2002 af. Dus er is niet letterlijk een personage dat aan terugblikken is... maar je voelt dat het een terugblik is. En ja, we, zijn allemaal, uh, we kennen allemaal de onzekerheden van school. We hebben allemaal voor het eerst gezoomd, voor het eerst dronken geweest. Al die, al die dingen. Ik hou er zelf altijd van, omdat ik dat is ook heel persoonlijk... ik kijk met heel veel genoegen terug op mijn eigen tienertijd. En het is altijd een beetje een lekkere nostalgietrip... als ik zo'n film zie. Is dit uh, de coming-of-age film die uh, we moeten kijken met z'n allen? Uh, deze Ladybird, bedoel je? Ja? ja, ik vind het echt een aanrader. Ik vind, ja, als je zegt de coming-of-age film... The Boyhood is een van mijn favoriete Zeker, films. Film. Dat is ultieme coming-of-age, natuurlijk omdat je echt twaalf jaar zo'n jongen volgt. Maar ik vind deze Ladybird ook echt een hele fijne film. Dankjewel, onze filmjournalist Rick de Geer. We gaan naar muziek luisteren. En dit is uh, Cheryl Cole en Fight for This Love...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 We zitten inmiddels op 11 minuten voor 11. We gaan eens kijken in het matchcenter bij Andy Houtkamp. Twee Nederlanders in actie vanavond. Hoe vergaat het ze? Uh, de een slecht, Bas Dorst. Hij staat met 2-0 achter met zijn Sporting Club de Portugal tegen Atletico Madrid. En hij kreeg een gele kaart en mist de return volgende week. 2-0 achter en de return mist hij. Een geweldige wedstrijd is de andere wedstrijd van de Nederlander. Van Stefan de Vrij, Lazio tegen Salzburg. laatste keer dat je sprak was het 2-1 voor Lazio. Toen kwam bij Salzburg Minamino in het veld. Dat is een Japanner. Die stond er nog geen nou, halve minuut in. Of hij scoorde de 2-2. En daarna een andere invaller, Andersson van Lazio, scoort 3-2. En een hele mooie goal van Immobile was de 4-2. En dat staat nu nog steeds op het scorebord. In de slotfase nog drie minuten te gaan. Leipzig-Marseille, nog altijd 1-0. Arsenal-CSKA, ik uh, heb daar niets meer van gezien en gehoord. En het stond 4-1 bij Rust en staat het nog steeds. Vanaf vandaag ligt de laatste getuige van auteur Frank Kraken in de winkels. Het boek vertelt het indrukwekkende verhaal van de 94-jarige Wim Allozerij... Hij overleefde in de Tweede Wereldoorlog drie concentratiekampen en een scheepsramp. Verslaggever Reinhard Meijer was bij de lancering en sprak bijzondere gasten. Ik ben Jo Jong. Jo, de zus van Wim, hè? Van Wim. Het boek is aan u opgedragen. Ja, ja, dat vind ik ook. Wonderbaarlijk. Wat doet dat met u? Ja, dat doet heel veel. Als kind waren we altijd al samen en uh, alles deden we samen. En dat is eigenlijk ons hele leven gebleven. Wat heeft u verder met dat oorlogsverleden? We hebben eigenlijk nooit geweten waar die was. Een jaar lang niet. En opeens stond hij weer voor ons. Ik had er al tegen mijn moeder gezegd... we moeten er gewoon op rekenen dat hij... Nou, gewoon niet meer terugkomt, net als zoveel andere mensen. En hoe blij was u toen hij weer terug was voor uw neus stond? Ik wist niet wat ik zag. <laughs> Denkt u vaak terug aan dat moment, dat, dat weerzien? Dat komt geregeld terug. En dan ruim 70 jaar later staat hij hier op het podium. Had u dat ooit kunnen bedenken? Ja, nee, dat had nooit al gedacht. Ik dacht ook eerst aan Houtman voor de gek weet je. <laughs> Heeft u het boek al gelezen? Twee bladzijden. De eerste twee. Maar ik denk dat u het wel gaat lezen, hè, van begin tot eind. Ja, precies. Siebrand Buma, leider van het uh, CDA. U bent vanavond speciale gast. Waarom is dat? De relatie is dat Wim Alozerij in het concentratiekamp Nooengamme heeft gezeten. en in het kamp Amersfoort, waar wij nu zijn. En mijn grootvader heeft ook in Amersfoort gezeten. en is vervolgens om het leven gekomen in Nooengamme. 94 jaar is deze meneer, Wim Alozerij. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. En hij is nog zo. Onwijs positief. Tenminste, dat is wat ik eruit haal. Ziet u dat ook? Ja, ik vind het ongelooflijk. Hij is zo fit en inderdaad zo positief. Dat is een wonder. Dat is heel bijzonder. Hij koest het ook helemaal geen wrok, hè? Zijn leven is er door getekend, maar hij heeft inderdaad geen enkele wrok. En die herinneringen natuurlijk lang bij zich gehouden. Maar het feit dat hij dat nu vertelt en daarmee ook anderen laat weten wat hij heeft beleefd, is gewoon heel bijzonder. Zonder ook enige op borstklopperij van kijk eens wat ik allemaal mee heb gemaakt. Nee, dit is wat hem overkomen is. Het gaat er niet alleen om een stukje geschiedenis wat nooit vergeten mag worden. Met alle oorlogen die er nog om ons heen gaande zijn, zouden we het een beetje naar het nu moeten trekken en ook in die zin daar een boodschap uit moeten halen. Ik vind dat er een hele belangrijke les is en ik heb ook grote bewondering voor Wim Allozerij dat hij dit verteld heeft. Want ik weet ook uit mijn omgeving dat die verhalen uit die tijd niet zomaar verteld worden. Daar zit zoveel omheen. En dat hij dit heeft gedaan, drie kwart eeuw nadat hij het mee heeft gemaakt. Dat moet wat mij betreft een les zijn voor jonge mensen van nu, dat dit echt gebeurd is... En dat vandaag de dag, denk aan Syrië, dat die dingen nog gebeuren. Jongeren moeten het lezen. Misschien moeten scholen het zelfs wel lezen. Dit is het verhaal van hoe erg die oorlog was. Maar ook hoeveel levenskracht mensen kunnen hebben in zo'n vreselijke tijd. En dat dus uiteindelijk uit kunnen komen. En met 94 hier nog staan. Wim Malozerij, de hoofdpersoon. Ik sta nog even ja, naast gegeven... u. Wat was het voor de avond? Ja, heb ik bij mij toch wel wat gedaan. Normaal ben ik niet zo emotioneel. Ik hou er niet van. Maarten, maar het heeft mij vanavond wel dieper geraakt. En dat uh, zeg ik niet gauw. Want ik uh, verberg me altijd. Hè? Ik wil niet emotioneel worden. Ik heb geleerd dat verzwak je. Ik heb al eens enkele keer dat ik doorgeschoten ben. Eentje keer bij een psychiater. Dat zijn kunstenaars die pakken je. Maar normaal niet. Maar vanavond heb ik wel een paar momenten dat ik toch een beetje emoties kreeg. Rijna Meijer was dat bij de presentatie van het boek over een bijzondere man. Wim Alozerij. Ja, we naderen het einde van deze uitzending. Dus gaan we voor de laatste keer naar Andy Houtkamp. Naar onze matchcenter. Die vier wedstrijden is er in de tussentijd alweer gescoord, Andy. Uh, nee, oh. is het net de laatste uh, 4-2 staat het bij uh, Lazio tegen Salzburg. Ik zei het al, Stefan de Vrij in de basis. Uh, redelijk gespeeld ging niet helemaal vrij uit bij de 2-2... maar daarna Andersson en Immobile... die voor 3-2 en 4-2 zorgden voor de Italianen... die in de boerenfase nog tegen Vitesse speelden. Maar dat terzijde. Arsenal CSKA was bij rust 4-1 en dat is het nog steeds. Twee doelpunten van Ramsey en twee van Lacazette. Eén uit een penalty en een hele mooie tegengoal van Golovin... voor de Russen, maar de Russen eh, hebben het eh, dus bijna... Eh, kunnen het eh, volgende week schriftelijk afdoen. Eh, Atletico Sporting... 2-0 en Leipzig tegen Marseille 1-0. Volgende week de returns. Morgenavond spelen de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatie tegen Noord-Ierland. De ploeg ligt op schema voor het wereldkampioenschap voor volgend jaar... want Nederland is koploper in de pool. Na het gewonnen EK van afgelopen zomer hebben de Oranjevrouwen wel een andere status. Iedereen wil de Europees kampioen verslaan en dat is even wennen... want regelmatig wordt Nederland nu geconfronteerd met ultra-verdedigende tegenstanders... Daar is bondscoach Serena Wiegman zich ook van bewust. Waar wij uh, altijd uh, aan het jagen waren op de tegenstander... wordt er nu op ons gejaagd. Maar eigenlijk doen we in de omgang met elkaar. En in de trainingen doen we hetzelfde. Um, we doen niet altijd hetzelfde in inhoud... maar wel in uh, hoe we zaken benaderen en hoe we op het veld staan. Uh, en dat is altijd uh, beter willen worden, willen ontwikkelen. Ja, we merken nu ook dat heel veel tegenstanders... Uh, heel verdedigend spelen tegen ons... Ingraven, de bus parkeren voor het doel, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. En uh, nou ja, daar, zijn we, daar zijn we hartstikke druk mee bezig. Om het in die fase van aanvallen. Dus ver op de helft van de tegenpartij, waarbij het heel druk is op het veld. Ja, om daar uh, oplossingen in te vinden. Uh, zodat we ja, die geparkeerde bus uh, toch omverwerpen en uh, scoren. Niet makkelijk en dat heeft tijd nodig. Uh, ja, maar we hebben niet zo heel veel tijd. Het uh, dus is ook niet makkelijk. Dus we, we stoppen heel veel energie in. Maar de spelers ook. Uh, je merkt echt wel weer dat, het, uh, dat, ja, dat we een gezamenlijk doel hebben. Dat is uiteraard uh, als resultaat kwalificeren voor het WK. Maar we beseffen ons heel goed, spelers en staf. Uh, dat we twee wedstrijden krijgen die cruciaal zijn in deze kwalificatiereeks. Uh, en dat we heel erg zorgvuldig op zoek moeten gaan naar doelpunten... en ook uh, ja, uh, de boel dicht moeten houden en de counter moeten voorkomen. Angelo Terwiel uh, hoorde u in gesprek met Sarina Wiegman... de wk kwalificatiewedstrijd van de Oranje tegen Noord-Ierland... is morgenavond live te volgen in Langs de Lijnen en Omstreken. Ja, en daarmee uh, is het voor ons bijna afgelopen... maar niet voordat wij het laatste woord hebben gegeven... zoals iedere keer aan onze Diederik. Kom er maar in. Ja, groot nieuws vandaag. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten wordt aangepast. Dat heeft het kabinet besloten... naar aanleiding van het referendum van vorige maand. Een meerderheid stemde tegen die wet... en nu wordt er dus tegemoet gekomen aan die tegenstanders. Wat gaat er veranderen? Nou, aanvankelijk eh, zouden de gegevens van burgers die onderschept... maar nog niet bekeken waren door de AIVD... Eh, die zouden ongezien doorgespeeld kunnen worden naar buitenlandse diensten... En uh, wat ze dus nu gaan aanpassen is dat er nu expliciet in de wet komt te staan dat de Amsterdam Arena vanaf volgend seizoen officieel de Johan Cruijff Arena gaat heten. Dat is dus qua privacy niet één op één een, een verbetering, maar het is natuurlijk wel een manier om het draagvlak voor deze wet enorm te vergroten. Dus je zou kunnen zeggen eindgoed, al goed. Ja, eindgoed, al goed. Straks het oog met Joost Vullings. Fijne avond nog. NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen?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 Steun het Lilianenfonds. Ga naar Lilianenfonds.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,6 miljoen. Je hebt nog 5 dagen om een staaslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18. Plus. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianenfonds.nl. NPO Radio 1.